Goedenavond, dames en heren. Mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is Harm met het harpje. Boeps. <lacht> ik kom vanavond voor u enkele volksliedjes zingen. Oud-Hollandse volksliedjes met eigen harpbegeleiding. Op een goed ogenblikje zag ik toch dit harpje staan... in een aardig antiek zaakje op de Brouwersgracht. Ik was er al steeds voorbij gekomen met mijn vriend Eugène. <lacht> ja, Eugène is mijn vriend, vrouw. En, uh, nou en? Uh, en ik had dat steeds aan jij gevraagd. Eugène, jij me dat harpje nou van je, Je zegt die neo Harm, dat kan niet, dat is veel te prijzen. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar doorzeuren, dat voelt u wel. En op den duur zei hij tegen me. Nou goed, Harmtje, dan krijg je het van me, maar dan krijg je niets voor je moederdag. Ja. Nou, want toen had ik het, hè? Maar goed. En ondertussen, ik had toch al op mijn hartje gestudeerd en diverse liedjes opgedoken uit diverse bundeltjes. En het eerste liedje wat ik vanavond voor u wil gaan vertalken is een liedje uit 1717. Ik heb dit liedje opgedoken uit een bundeltje van Johanna de Dame. Ja! En dit liedje gaat over een edelman. Het is dus als het ware een liedje over de edelman uit 1717. Daar gaan we. Luitje, hè? Er was er eens een edelman, zo edel als een perel. Daar zat van alles op en an, kortom, een echte kerel. Hij woonde in een beeldig slot, alleen niet met zijn bijen. Hoe droevig was zijn een eenzaam blad? Joch, was in de meijen, joch, hij was in de meijen. Woeps! Dat heb ik er zelf bijgemaakt, hoor. Dat was niet van Johanna, hoor. Johanna was nog niet zo woeps in die tijd. <lacht> oh, ik, vind het zo... ik ben de hele tijd met vakantie geweest, weet u wel. Alleen, hoor, Eugène is thuis gebleven. Ja, hij is thuis gebleven. Hij moest uh, oppassen thuis op de poezen op opoe. Die wonen bij ons in. Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre. Ik zeg, Jeanne, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. Yes, hij zegt ja, de poes is dood. Ik zeg, joh, wat zeg je dat nou toch abrupt en wat zeg je dat ondiplomatisch? Hij is altijd zo hard, dus ja. Hè? Hij is zo hard. Hij zegt, uh, uh, hoe bedoel je dat nou, Harm? Zegt hij. Ik zeg, joh, als de poes dood dan moet je zo'n bericht voorbereiden. Dan vertel je bijvoorbeeld van. Ik was met mijn jojootje op het balkon aan het spelen. Ja, want dat doet hij wel eens, hè? En toen sprong de poes ernaar en toen is hij van het balkon afgevallen. Ik zeg, zo zeg je dat dan bijvoorbeeld, hè? Hij zegt goed, ik zal eraan denken, Harm. Ik zeg, hoe is het met uh, opo gegaan? Zegt hij nou, Harm, ik was met mijn jojootje op. <tie> maar goed. De show must go on, zeggen ze in ons met je, Gaan we over tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1717? Hij zocht een gemalinnetje, hij zocht een edelvrouwe Hij wilde een gezinnetje om straks zijn stand te bouwen Dus vroeg hij mee nog, jonge maagd, ach laat mij u verleiden Het was zelden maar vergeefs gevraagd, joch heet het was in de meeën, Joch heet het was in de Boeps! Woeps! <lacht> Weer de boeps erbij gedaan, hè? Ja, dat hou ik erin, hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Daar heb ik zoveel succes mee in het land ook. Hè? Ik treed ook veel in de provincie op. Hè? Uitsluitend besloten clubs, hoor. Ja, laatst waren we nog in Tiel. Ja, daar ook al. Wij waren dan in Tiel geweest. En wat denkt u? Een enorme aandrijding gehad. Ja, verschrikkelijk hoor. Ik, ik, u lachte nog, maar het was verschrikkelijk. Het was Euseins schuld. Hij reed er op het rode, rode stoplicht. Wij staan op dat kruispunt, een beetje confus van de klap. Nou komt die chauffeur, komt dit die truck zetten, hè, waar we tegen aangereden waren. En die begint daar tegen een kleine Eusein uit te vallen. Ik werd ineens zo vals toen ik dat hoorde van die man. Hè. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb die man recht in zijn ogen gekeken. Het waren blauwe. Ja. En ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Oh. Ja. Nou, u begrijpt, daar had hij niet van terug, hè? Och ja, oh, en later is de politie er nog bij gekomen. Zo'n witte volkswagentje, weet u wel. Twee van die witte jongens met die witte helmjes op. Oh, maar dat was zo aardig. Die riepen ons al van verre. Oeh, oeh, oeh, oeh. Hij zegt, meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm. Hij zegt, waar woont u? Ik zeg, Schuitzelaar, meneer. Hij ja. zegt, mannelijk geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. Ja. En toen moest hij zo blozen, die dikker hè? Ja, maar dat stond wel erg bij het wit van de helm, hoor. Ja, daar gaan we weer, hoor. Edelman gewonnen dus een aantal knappe zonen die allemaal, wat was dat knus, in het stamslot gingen wonen. De een kon koken, weet u wel, en nieuwe vaandels breien. En van die man nu stam ik af, nou even allemaal vraag, ja. Joeg, hij, het was in de meijen. Joeg, hij, het was in de meijen.